Van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Europese Commissie wil dat de journalist die gisteren in Wit-Rusland uit een vliegtuig werd gehaald... direct wordt vrijgelaten... Ook oh, moet de Wit-Russische EU-ambassadeur komen uitleggen wat er gebeurd is. Het Ryanair-toestel dat vanuit Griekenland op weg was naar Litouwen... moest gisteren ineens landen in Wit-Rusland. De piloot kreeg te horen dat er een bommelding was. Een gevechtsvliegtuig begeleide het toestel naar het vliegveld van Minsk. Na de landing werd de journalist van boord gehaald en gearresteerd. De EU-landen praten er vanavond over. Over straffen ook bijvoorbeeld voor Wit-Rusland, zegt correspondent Kiesje Hekster. Litouwen wil dat de EU aan hun luchtvaartmaatschappijen gaat adviseren... om niet meer over Wit-Rusland Rusland te vliegen. De Belgen die willen het gaan hebben over een verbod van de Wit-Russische luchtvaartmaatschappij Belavia om nog te landen op Europese luchthavens, waaronder ook Schiphol. Ook zouden er door nog meer economische strafmaatregelen tegen Wit-Rusland kunnen komen. In Londen is een bekend gezicht van de Black Lives Matter beweging in haar hoofd geschoten. Sasha Johnson van 27 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Haar politieke partij zegt dat ze werd beschoten na meerdere doodsbedreigingen. De schietpartij was op een feest in een tuin. De politie zegt tegen The Guardian dat de kogel mogelijk voor iemand anders bedoeld was. De coronacijfers zijn opnieuw flink gedaald. Het RIVM telde vandaag minder dan 2800 besmettingen. En ook in de ziekenhuizen werd het opnieuw minder druk. Vanochtend lagen er 598 coronapatiënten op de intensive care, 12 minder dan gisteren. Alles is liefde. Alles is liefde voor zoals jij. Dit zijn de streamers. En ze gaan ermee stoppen. Het concert zaterdag in de Kuip wordt het laatste optreden. De streamers werden in de coronacrisis opgericht om mensen thuis toch nog een beetje een concertbeleving te geven. Onder andere Guus Meeuwis, Maan en Kraantje Papi deden mee, keken miljoenen mensen naar. Maar nu het weer beter wordt en de terrassen open zijn gegaan, voelt het goed het streamersbandboek te sluiten, zeggen ze. Het weer. Op sommige plekken wat zon, maar er zijn ook felle buien met hagel en onweer. Ook morgen kan er nog een bui vallen en wordt het niet warmer dan 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Heerenveen-Horen staat op de afsluitdijk tussen Dijk en Den Oever een file van 5 kilometer. De verdraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Number eight. Look up, look up, here it comes, party number nine. Look up, look up, here it comes, party number nine. Look up, look up, here it comes I, I believe it's gonna get me I'm gonna get number one gonna get me I'm gonna heart there. number two My eyes were red Number three, I gave a try yeah. And by heart number four, I lost my head. Heart number five was saving back up. Heart number six, was it's too late? Yeah, yeah. Losing you was hearty number seven. And forgetting you was hearty number eight. Look out, look up, here it comes. Heart number nine.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 Uh, niet alleen voor de Formule 1-coureurs, maar ook voor ons. Een goed begin is het, uh, is het betere werk. En uh, ja, daar beginnen we ook meteen mee met een goede plaat. Een lekkere soulplaat van uh, Delegation en Hard uh, Number number 9. En over de Formule 1, ja, we hebben het over de Q1 in Monaco... Volgens mij is het helemaal niet zo mooi weer vandaag uh, daar, Morgen jan Een beetje de, bewolkt. Morgen tijdens de Formule 2 was het gewoon regen, hoor. Dat meen je niet. Ja, het is dus nou uh, bewolkt, maar wel droog. Dus dat is, uh, is nu al een voordeel. Maar goed, jij zei het uh, terecht. Om um drie uur is de kwalificatie begonnen. En uh, met nog ruim uh, met iets minder dan tien minuten te gaan in Q1. Verstappen op de tweede plek, signs op 1, drie Bottas. Maar goed, dat, dat kan allemaal nog uh, wijzigen. Maar het moet allemaal uh, binnen uh, de nu nog resterende... ruime negen minuten uh, geregeld zijn in Q1. Maar het is wel druk daar, hoor. Ik bedoel, ik bedoel, je bent met een flying lab bezig... en dan uh, staan het allemaal weer auto's. Dan moet je verrassend snel reageren... wil je uit de, uit de weg willen. Want uh, ja, het is, wat dat betreft blijft het een stratencircuit. Ik noem het geen circuit, maar... Uh, Goed, in ieder geval het is hartstikke druk op de baan en er moet nog, nog ruim 9 minuten te gaan in Q1. Maar Verstappen zit safe samen in ieder geval met 11522, 2. dat is de tijd, tweede tijd en wij volgen dat voor u op de voet het komende uur. Goed, uh, over een tweetal praten herhalen we het interview... wat uh, onze collega Gert van Kuiken uh, vanmorgen had met Monique Barner. En dan zegt hij Monique Barner. Die is namelijk uh, een 100 kilometer aan het wandelen. Of is het aan het hardlopen? Wandelen. Nee, wandelen. wandelen. En dat doet ze allemaal om geld in te zamelen voor de zieke Liam. En, want die uh, heeft nodig medicijnen, nood, speciale medicijnen. En uh, dat, ik heb me laten vertellen dat het ruim 2 miljoen moet gaan kosten. Dus Monique doet ook een duit in het zakje door 100 kilometer te gaan lopen. En hoe haar dat vergaat, dat hoort hij over een tweetal platen. Half vier, natuurlijk, de evenementenagenda. En de, in ieder geval, de, de evenementen nemen ook wat toe. Na die, de versoepeling is er, is er dan. En ook het aantal evenementen neemt ook weer toe. Daarover meer rond de klok van half vier. Verder hebben we natuurlijk binnenkort is er ook weer NL Doet. Dat is op 28 en 29 mei. En wat u nog, waar u aan mee kan doen en hoe dat allemaal werkt, daar hebben we het over. En Zandvoort verwelkomt Shorts Sportief en Shorts Creatief. Wat dat allemaal behelst en samenwerking tussen de gemeente Zandvoort en Team Sport Service, dat hoort u ook in dit tweede uur. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En alvast voor het derde uur, dan gaan we nog even naar Rotterdam. Want Jean gaat het vanavond doen, natuurlijk voor Nederland. We hebben het over het Eurovisie Zonfestival. En een verslaggever is daar aanwezig bij de oefeningen die vanmiddag plaatsvinden. Daarover straks veel meer. We have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 I'd rather be Nederlandstalig draaien. Ja, iedereen kent hem wel, hè, Frans-Duits. En altijd grap over zijn ach, naam. Nou, daar hebben ze nu een plaat over Frank, uh, gemaakt. Ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze heen, aan nou, ze dus En nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou er echt niet weten. Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans. En Duits, hé, hey, Frans. Alleen maar Frans en Duits ik Zeg tegen mezelf, hoe neem ik aan mee naar huis? Jumapel, zo verdom ik nog wel. Maar de rest van het gesprek ging mij te snel. Hey. Ik ben heftig met woorden aan het zoeken. Ik moet het doen met mijn handen en voeten. Het is de route om te communiceren. We geven niet op, we blijven het proberen. Het ging te snel. Ik ben in mijn Antwerpen boeken, spreek een mooie Belgisch. Hey, poepen, wel met de rubbers gaat alsjeblieft. Ik heb alle een kind, lekker sportief. Hoe zeg ik jokko in het Frans? Dat kan ik eraan bieden en een glas Judo Hans. Hey. En weet je wat ik haar vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. Hey. Het ging te snel, je Mapel. ach je kent het wel. Grappig ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat het?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 Ja, jarenlang zei de mis van... Nou, daar moet je eigenlijk een plaat over maken, hè, over zijn naam. Frans Duits. En uh, uiteindelijk is hij er uh, dan toch gekomen met uh, rapper uh, Donny en uh, Frans uh, Duits uiteraard uh, met uh, Frans Duits. Ja, ja. zo is dat. Leuke plaat uh, van dit moment. We hadden vanmorgen een, uh, een uh, interessante uitzending weer... van uh, Goedemorgen Zandvoort. En uiteraard uh, ook ditmaal weer aandacht. En dat is uh, ook nodig voor de actie voor uh, Liam, albert uh, Ja, want Liam is ernstig ziek... en uh, ja, hij moet toch uh, speciale medicijnen hebben... en dat, uh, het totaalbedrag zal rond de 2 miljoen uh, ongeveer komen te liggen. En dat heeft uh, Monique Barnard uh, geïnspireerd... om uh, 100 kilometer te gaan wandelen. Onze collega Gert uh, van Kuik uh, sprak haar vanmorgen via de telefoon... terwijl ze aan het wandelen was... om geld op te halen, nogmaals, voor de zieke Liam... En hoort Monique Vergaat, dat hoort u in het volgende interview. En waar was je? nu uh, even kijken, in Oosthuizen of Hooprede, bij een kerk sta ik nu. Ja. Dus, en dan uh, ga ik zo direct uh, richting Purmeren, dus ik kom nu bijna in Brede aan. Ja, je, hebt een, je, hebt, je hebt een bankje gevonden om even te zitten. Ja, ik, dus ik kom weer een brug over, dus ik zal even kijken waar ik uh, een beetje geluidloos kan bellen. Ah, je komt. Het komt nu uh, redelijk Kijk. goed over. Alleen lopen en praten is misschien een beetje lastig. Ja, ik ga even hier het hoekje om en dan. Uh... Nou, nou. <laughs> oh, ik zie daar een bankje. Maar. Dat hoeft nou ook niet gelijk. Dat <laughs> klinkt ook een beetje raar. Ik zie hier een bankje bij mijn internet. Oké. Okay. Ik wel even daar ga even daarom over zitten Even lekker zitten. Uh, we hebben je gevraagd uh, om een toelichting te geven over het hoe en waarom van deze wandeling. Ja. Een andere vriendin is eerder bij ons in de uitzending geweest over Liam, want daar hebben we klopt. het over. Alleen toen is de verzuimte vragen, en dat vond ik toch wel essentieel in dit verband. Uh, Liam heeft een ernstige ziekte. Wat, ja, wat, wat, wat is precies de aandoening? De aandoening is dat hij een uh, spierziekte heeft, wat uh, de spier dus gaat verslappen. En dat kan alleen maar erger worden, dus dan tast hij het ruggenmervel ook aan, waardoor door uh, kunnen optreden. En hij kan ook vergroeien krijgen aan zijn gewrichten en zo ook allemaal. Dus dat is een beetje SMA2 wat inhoudt, dat zijn spieren, uh, ja die worden steeds slapper. En, en, en hoe heet en als, uh, dat? dat? SMA2. Is dat wat? iets van ALS of zo? Of, uh? Nee, nee, dit is geen ALS. Is, dit ontstaat gewoon bij baby's ook al. Een ja. ALS kan je ook later doen, maar dit ontstaat bij baby's. En voordat ze 13,5 kilo uh, gaan wegen, moeten ze eigenlijk die zorgens maar hebben. Dan rennen de hele ziekte af. Ja, dit is een eenmalige gentherapie. En dan moet hij, als het goed is, uh, helemaal eraf zijn. Dat hij gewoon weer, uh, nou ja, hopelijk uh, kan leren lopen en zo ook. Ook met veel therapie natuurlijk ook. Een physio. En hoe oud, hij, krijg... hoe oud is Liam nu? Hij is nu 1 jaar en hij weegt nu al bijna 11 kilo. Ja, ja. Dus de problemen gaan en, uh, zich nu voordoen. Ja, ja, dus hij heeft nou al dat die zijn benen al uh, niet kan bewegen. Dus we moeten hem altijd mee zo optillen. En nu al steeds oefeningen doen en zo ook met hem allemaal. En hij krijgt nou wel pyramid, krijgt hij. En dat rent het ook wel af, maar niet voor het slikken. Want hij krijgt ook door die ziekte. kan hij straks ook niet meer kunnen gaan slikken. Of yeah. s'nachts aan een beademing moeten, we aan een wat latere leeftijd dan. Is hij nu veel in het ziekenhuis? Of hoe moet ik dat zien? Nee hoor, hij is gewoon nu gewoon thuis. En ja. hij gaat wel. Uh... Dat was toch een vraag toch? Ja ja? Ja, ja nee, hij is gewoon thuis. En hij moet onder zoveel tijd. Uh, moet hij wel naar het ziekenhuis in Utrecht toe. Ik heb dus even je bankje geleend hoor. ja. Oh, Lekker. Okay. <laughs> Hoop dat het droog is ook. <laughs> ja, het is uh, gelukkig droog. Dit... Ah, hoe ondergaat ja, en... een jongetje van één jaar dit allemaal? Is, uh... Nou, in principe, ja. voor hem, hij weet het natuurlijk niet beter. Dus hij is eigenlijk altijd vrolijk. Ja. En uh, ja. Ook natuurlijk niet altijd hij oefeningen moet doen, want ze moet elke dag fysiotherapie met hem doen, beentjes bewegen. En dan die fietsbewegingen maken, omdraaien. Zijn, zijn hoofd en zijn nek moet steeds even gedraaid worden en uh, ja, oefeningen dat hij dat allemaal blijft doen. Ja, en dat vindt hij natuurlijk niet leuk. En dan nee. heb ook een corset heb hij nou ervoor om uh, vergroeiing van zijn ruggenwervel ook tegen te gaan. Dat kan ook vergroeid worden. Yeah, ja, like... dat soort dingen. een speciale stoel heb je en zo ook. Het lijkt me heel zwaar voor die ouders, want jij bent om uh, goed te zeggen, je bent een vriendin van de ouders van Liam, heb ik begrepen? Een, een, een collega ben ik collega. dan. Weer. Ja. Maar hoe ondergaan de ouders dit? Want het lijkt me heel erg zwaar. Ja, het is gewoon heel strijden, het is gewoon we vechten natuurlijk uh, voor die zorgens, maar actie voeren allemaal. Ja, en hij gaat natuurlijk, ze werken ook allebei, en hij gaat ook naar een uh, kinderdagverblijf, ja. En dat is natuurlijk ook moeilijk, ook uh, voor hun natuurlijk, ook om met zo'n kindje om te gaan. Ja. En elke keer uh, natuurlijk ook uh, die oefeningen allemaal doen. Ja. Dus gewoon werken en uh, met Mirjam uh, bezighouden voor zijn gezondheid en hem te helpen en zo ook allemaal. Ja, dat is gewoon heel moeilijk, want hij kan zijn eigen niet voortbewegen. Nee. Maar hoe is de opvang en de ondersteuning geregeld? Is dat, gebeurt dat goed? Ja, dat gaat allemaal wel goed. Maar ik weet niet of je nou die speciale opvang hebt... die dan meer gespecialiseerd ja. zijn of zo. Daar weet ik niet het mijne van. Okay. Maar in ieder geval gaat het allemaal hartstikke goed. En we zijn ook allemaal hartstikke lief van hem. Ja, ja. Hij is wel natuurlijk een kindje wat uh, veel zorg nodig ja. heeft. Ja, maar nou is natuurlijk... De, dus, dus, is medicatie mogelijk, heb, begrepen, heb ik begrepen? Of dat is een behandeling? Maar ja. dat kost enorm veel geld. 1,9 miljoen kost het. Voor, de, voor één behandeling? Voor een totale behandeling? En wat, wat... Voor, voor één behandeling. En dan, he, dan is het eigenlijk ook nog: ze moeten naar Polen, want het zijn Poolse mensen. En uh, de vader van Pjotter, die woont al 17 jaar hier ook, Maar in Nederland doen ze het allemaal niet. Dus het zit hier ook niet in het ziektepakket natuurlijk. Daarom nee. moeten ze natuurlijk strijden ervoor. En uh, ja, het is een eenmalige gentherapie. Dus ja, ze hopen gewoon dat ze dat krijgen en dat het dan. ...ook klaar is ermee. Maar is, het wel, uh, te, uh, is er wel een ziekenhuis of een instantie in Nederland die het kan, die het kan doen? Is het dan alleen een kwestie nee. van geld? Of is het, het ook is, buitenland? Uh, het, is, uh, het is echt alleen een kwestie van geld. Het is alleen dan in, in het buitenland, zeg maar, en degene die het maakt, de fabrikant... Ja. ...die wil het niet voor minder doen en wil, wil het voor, voor de helft minstens minder doen... ...dan wil het zorgpakket het gewoon in zich nemen. En dan is het wel gewoon in Nederland uh, dat het gedaan kan worden. Dus het is dus tot, nu... Ja? Dus tot nu toe eigenlijk alleen maar een geldkwestie. Ze willen ja. gewoon niet minder doen. Omdat gewoon uh, het aantal kinderen wat ik gewoon heb in uh, ja, Nederland, Europa en overal, dat is maar gewoon heel weinig. Ja. En hun wil de zekerheid uh, hebben ook van het over 30 jaar. Uh, hebben ze dan niet nog een keertje nodig nee, of zo dan? Is... Ja. ja, en. Dus het zorgpakket, uh, die hebt zoiets van als het de helft wordt, ja, dan nemen wij het in het zorgpakket. Maar ja. ja. Dus, uh, de fabrikant wil gewoon niet voor minder doen. Dat is gewoon heel erg. Ja, dat hoor je in deze coronatijden ook wel vaker. Dat uh, de fabrikanten niet bereid zijn om uh, korting te geven. Of het, uh... Nee. Maar goed, dat, dat kunnen wij verder uh, niet echt beïnvloeden. Maar je hebt het lot van Liam en van je zoontje van je collega dus. heb jij uh, samen met anderen zodanig aangetrokken dat je dacht: nou, daar moet ik iets aan doen. Ik, ja, uh, yeah. ik ga actie ondernemen. Wat, wat heb jij precies voor een, Actie in gedachten, wat doe je al? Eh, nou ja, het begon natuurlijk met de OCD verkoop van ons met? bedrijf waar we werken. Orchideeën verkoop? Oké. Okay, ja. ja, we werken allebei bij een orchideeënkwekerij. kwekerij. De moeder van Kate en, uh, uh -huh. en ik zelf dan. Dus ja, dat was er op het laatste was het natuurlijk ook over, al orchideeën waren op. En ik had echt zoiets dat ik wil meer doen. En ja. wandelen is gewoon mijn ding en mijn hobby. En ik wandel heel veel en heel lange afstanden ook. En ik had zoiets van, dan ga ik daar dan gewoon wat mee doen. Kijken of ik daar acties mee op kan zetten. Ja. En ik heb al een keer 80 kilometer voor Liam gelopen en dan echt als... Beloning, geen uh, diploma of medaille, maar echt alleen maar donaties uh, als bedankje voor Liam dan, voor mijn ja, ja. prestatie. Ja, en dat was gedaan. Ik denk, uh, na een tijdje moet nog eigenlijk nog, nog meer. En, uh, ja, het is al heel moeilijk om het in de media te krijgen natuurlijk ja. ook allemaal. En nou lukt het wel ietsje aardiger en ik heb nu ook al echt veel meer geld opgehaald dan uh -huh. voor. Wanneer ben je begonnen met lopen dan? En wat is je plan? Als ik hoort, maar dan nou, een beetje veel ouders wat zeg je. <laughs> wat is je plan? Wanneer ben je begonnen en wat is je plan precies? Uh, ik ben om 12 uur vannacht uh, begonnen. Zo. En uh, nou ja, ik heb er nu uh, ondertussen 54 kilometer op zitten. En dan, uh, zo direct ga ik dan weer uh, een rustpauze bij een vriendin... en mijn man die uh, doet de laatste 25 kilometer meelopen. Ja, en dan hoop ik dat tijdens de mensen doneren. Maar ja, met dit weer doneren ze niet zo gauw natuurlijk in je potje. Dus je moet meer echt, echt allemaal van de social media hebben. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar hoe ben je dan zichtbaar? Van, ja, je zegt om 12 uur ga je wandelen. Dan is het volgens mij donker en het was vanochtend slecht ja. weer. Maar hoe ben je dan zichtbaar? Voor de, hoe, op welke manier verga jij geld nou, dan? Normaal ben ik zichtbaar? Ik heb nu dan heb ik mijn pondsel uit. Dus ja, hoe hoe ziet het eruit dan? Uh, Geel of zo? Of? Nee, ik heb hem helemaal zwart en dan een uh, rooige, Bordeaux rooie rugtas. Ja. En daar hangt een poster van Liam aan met 100 kilometer voor Liam, ja. met fotootjes en dan de website en uh, van Geef.nl en zo ook allemaal. En uh, normaal heb ik dan ook een vlag, ook uh, van dat en die staat ook mee van in mijn rugtas. Maar ja. Nou met het weer, dan kan ik mijn poncho niet over die vlag en wil jij die 100 kilometer halen, dan moet je ja. echt zorgen dat je goede regenkleding uh, aan hebt. Dus nou ben ik eigenlijk sinds kort net dat die beuwen afgelopen zijn, is mijn poncho uit, dus nou is die poster ook weer zichtbaar. Ja, maar je ben, waarom ben je s'nachts begonnen, want, ik zou zeggen begin overdag, dan ben je zichtbaar, Van nu, nu dus niet of nauwelijks denk je toch? Nou ja, 100 kilometer, zeg maar, als ik dan zeg maar, overdag begin, ja. dan, dan eindig ik weer in de nacht. Zoals nu ben ik natuurlijk uh, ja, ja. over de helft en ja. dan ben ik eigenlijk na misschien een uur of negen klaar. Ja. En dan begin ik overdag, dan moet ik zeg maar ook weer een nacht beginnen in te lopen. Dus dan heb je ook ja. weer een heel deel wat je niet loopt. Ja. En heb je al reacties gehad onderweg? Nee, nee, nog niet. Ik ben wel opgebeld, uh, dat was ook bij jullie toch? Ja, maar de... ik, ja, ik, ik heb van de week met jou gebeld voor het volgende oh, oké. Okay. Maar er was ook van, iets van met Sanford, ook de radio. Daar was dan ook de vriendin en ja. die allemaal in het team zit van Liam. Dan was ik wel opgebeld. Ja. Dat Liene had daar tegenover En dus zijn ook een beetje met Liam bezig. Ja. En dat er 100, 100 euro gedoneerd is voor okay. mijn wandeling. Maar dus 1,9 miljoen kracht. lijkt mij, als ik het had verhoor als bedrag, bijna een schier onmogelijke taak. Nou ja, het is ook bijna onmogelijk. Maar er wordt nu ondertussen al uh, heel zoveel acties gevoerd. En ja. is er ook allemaal mensen doneren veel. En ja. op Facebook. En, uh, ja, wat je eigenlijk zou moeten hebben dan. is... één uh, heel rijk iemand... Ja. die in zijn, om ja. zijn of haar omgeving <laughs> iemand kent met deze zeldzame uh, ziekte. Ja, en die dan zegt, het. nou daar ga ik een miljoen aan doneren. En die rijke mensen zijn er wel. Alleen ja. je, moet, je moet net een combinatie hebben en, ze, en je moet ze treffen. En je moet ze treffen, want vorig jaar heb Jim Bakkum uh, geholpen met Jamie, die had ook echt een twee. En die is ondertussen vorig jaar al geholpen. Oké. Okay. Ja, en die heeft, die heeft een mietje ook gemaakt en uh, ja, ook heel veel geld opgehaald daarvoor en daardoor ook allemaal, ze zijn bij Bo geweest. Maar daar zijn we ook met al, onze hele groep zijn er allemaal naartoe gebeld. Ja. En, en gemaild van alles en nog wat. Hart van Nederland, die reageren niet meer. Die doen ja. gewoon niet meer mee. Ja, zijn misschien ik denk te dat vaard. we zoiets hebben na uh, Jamie is nu Liam. En wie komt er dan ja? Liam weer ja. met SMA2? Ja, het is uh, helaas, maar uh, waar? Nou, persoonlijk ken ik niemand die meer dan duizend uh, euro heeft, denk ik, geloof ik. Ik heb geen echt rijke mensen, miljonairs. Maar zo iemand moet je eigenlijk tegenkomen. En ja. mocht er nu iemand luisteren die te veel geld heeft... en die zegt, nou, wat kan ik dat dan kwijt? Dan is dit een mooi doel. En ja. ik, waar, waar kunnen ze vinden? Onder welke uh, zoekterm? Um, steunlian.nl nou ja, als we al steun Liam doen, als we het al koekelen, dan komt het er vanzelf wel op de website. Oké, okay, dan kom je waarschijnlijk even... ook... ook wel bij een knop uit waarop je leren of een rekening met sporten. Uh, want op, op geef.nl acties en uh, okay. op uh, geef.nl slash actie en dan Liam uh, tegen SMA. Ja, ik maar denk... als je gewoon uh, steunliam.nl, zoiets dergelijks, ja. of 2 dan kom je bij een heleboel sites, ja. denk ik, wel terecht. Dan kom je er wel. Ja, nou, als ik Liam intoet, dan ben ik er al. Maar goed, <laughs> dus we dat <trappen laughs> de kant heel snel. Nou, ik vind ja. het uh, uh, heel uh, moedig van je dat je s'nachts vertrekt en het was natuurlijk ook niet geweldig weer. Dus nee, nee. behoorlijk nat geworden, denk ik. Maar, ja, uh, ja, Je wordt zo afgewisseld door je man. Ja, nou, nee, niet afgelisseld, maar je loopt de water. Oh, gezellig, je gaat tussen z'n tweeën lopen. Maar dat duurt nog eventjes, nou, dat okay. is pas bij 75 kilometer. Ja, oh, sorry, ik vind het een afstand. Ik zou zeggen, <laughs> heel veel uh, succes. Nou, en dankjewel. ik hoop dat, uh, dat uh, dit gesprek ook bijdraagt, al is het maar aan een uh, paar honderd of paar duizend euro die extra gestort worden. Hij heeft er toch geen... een beetje toch helpen, helpen. Al een beetje helpen. beetje Ja, precies. Nou, heel veel succes. En sterk en vooral ja, ook bedankt. voor Liam. Een hele mooie actie inderdaad van uh, Monique Barner. Speciaal voor uh, Liam. Steun Liam. Uh, Google daar even op en uh, doe een donatie voor het uh, goede doel. En uh, Monique heeft samen met uh, haar man... die dan uh, de laatste 25 kilometer uh, mee uh, gaat uh, lopen of heeft gelopen. Dat uh, hoorden dus we juist uh, in het uh, interview... 100 kilometer gelopen om geld binnen te halen voor Liam hier in Zandvoort. Een compliment waard voor deze Monique en een geweldige actie weer voor Liam. Zodadelijk de evenementagenda, maar eerst deze. een hele grote hit en het blijft een geweldige plaats. Mark Ronson en Amy Winehouse in Valerie. Daarmee is het alweer zeven uh, minuten over half vier. Uh, Tijd voor de evenementagenda. Want uh, ja, de coronamaatregelen die worden iets uh, versoepeld. En uh, dat betekent ook dat er weer iets meer mogelijk is op het uh, gebied van evenementen, Albert-Jan. Ja, maar jij zei net dat uh, dit weekend weer overleg is in het katshuis. Ja, vandaag uh, is er weer overleg. En het gaat met name, heb ik begrepen, over het onderwijs. Om daar weer wat meer uh, mogelijk te maken. Maar misschien ook uh, de musea. Ja, dat zou, voor ons, dat zou voor Zandvoort weer fijn zijn. Goed, allereerst. Uh, Natuurlijk nou, kunt u uh, een uh, wandeling maken door ons prachtige dorp. En dan tevens uh, de zandsculpturen uh, bewonderen die daar staan. En uh, al die zandsculpturen blijven in ieder geval uh, tot eind augustus te bewonderen. Waarom eind augustus? Natuurlijk omdat dan daarna de, de Formule 1 zou gaan ge, uh, komen. En als dat niet door zou gaan, dan kunnen ze natuurlijk nog langer staan. Want vroeger stonden ze tot en met kerst geloof ik uh, in het dorp. Maar in ieder geval, uh, als u een rondje dorp doet, ga dan even uh, langs de zandsculpturen. Want die zijn toch echt de moeite waard om te bezichtigen. En vanaf het begin van deze maand kon u in, kan u in het Zandvoortmuseum Museum genieten van een nieuwe buitenexpositie. En wellicht later ook binnen. Van het, de Ode aan het Landschap. Het landelijke thema is nu ook in Zandvoort. Via tal van kunst, kunstprojecten, uh, verrassende ex, excursies, prikkelende ervaringen en tentoonstellingen. zit Ode aan het Landschap een jaar lang de diversiteit van het Nederlandse landschap vol in de spotlights. Maar liefst 29 kunstenaars uit heel Nederland brengen hun werk naar het Zandvoort Museum. En, uh, Bezoekers zijn natuurlijk van harte welkom in het Zandvoortsmuseum... maar onder voorbehoud 26 mei gaat ook de binnenexpositie wellicht van start. Maar daar hoort u natuurlijk dit weekend meer over via de landelijke pers. Uh, kijk ook even voor meer informatie op www.zandvoortsmuseum.nl. www.zandvoortsmuseum.nl Dan gaan we naar... even kijken... Uh, 24 mei, de tweede Pinksterdag, gaat de tuinpoorten open van zes tuinen in onze regio. Tuinliefhebbers, bloemenmensen en natuurgenieters zijn welkom bij tuinen in Haarlem, Bloemendaal, Aardenhout en Heemsteden. In de late lente zijn de hoge sierstruiken de bronkstukken in de tuin, dansend in de wind. Uh, op de hoge stelen lijken ze wel ballerina's. De feerrieke bloemen van de en horen natuurlijk ook bij in dit seizoen. Net zoals de kleurige akleien. De allerlaatste tulpen bloeien en de rododendrons geven veel kleur. En dat allemaal tegen een achtergrond van oneindig veel tinten groen. Kost om het wordt genieten. De entree in de tuinen. en u bent die tweede dag van 11 uur s morgens tot 4 uur s middags. Uh, bent u welkom in 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuinen. Kijk daarvoor even op onze app waar die zich bevinden. Entree is 2,50 euro per persoon per keer. Graag zoveel mogelijk gepast. Contant, want er zijn geen pinapparaten beschikbaar. In de tuinen staat uiteraard een kopje koffie en thee voor u klaar. Uiteraard zelfbediening. En er zijn voldoende zitplekken in de tuinen om op gepaste afstand van uw drankje te genieten. En tot slot, het Oranje Fonds organiseert op 28 en 29 mei... aanstaande samen met duizenden organisaties in uh, dit land... NL Doet, de grootste uh, vrijwilligersactie van Nederland. Vanwege corona is het NL Doet weekend 2,5 uh, maand later dan gepland. Tijdens NL Doet zet vrijwilligerswerk uh, in de spotlights... en nodigt iedereen uit het dagje de handen uit de mouwen te steken. Ook in Zandvoort wordt er actief meegedaan aan dit landelijke project... En er zijn een 1, 2, 3, 4 tal evenementen waar u zich voor kan opgeven. Maar voor meer informatie over die NL Doet... weekend op 28 en 29 mei... ga dan even naar www.nldoet.nl... www.nldoet.nl en schrijf u in. En inderdaad, wil je meer informatie erover... kan je op de Facebookpagina van ZFM daar meer informatie over vinden... Zowel over NL doet als natuurlijk de Open Tuinen dag van op tweede Pinksterdag aanstaande. En helaas, ja, moet ik er even bij vertellen, over Jan, Want jij zei de CFM-app. Normaal gesproken is hij altijd beschikbaar, hè? Ja, Echt ja. altijd. Klopt. Alleen toevallig vanaf vanmorgen hebben we een kleine storing. Dus zo nu en dan is hij even niet helemaal goed bereikbaar op dit moment. En hetzelfde geldt voor de website met het nieuws. Uh, van CFM. Ook uh, die website uh, ligt er zo uh, nu en dan even uit wordt aangewerkt en uh, hopen we zo snel mogelijk uh, opgelost te hebben. En hier is uh, Forner in Gold as The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming yeah. Yeah. on. Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramically. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture of two, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one token. Psychic among no possess you with one dose. I'm feeling glad I got sunshine. In a bag, I'm useless. Not for long, the future is coming on. Ain't happy. I'm Feeling ain't glad I got sunshine in a bag I'm useless, but not for long The future is coming on It's coming on It's coming on It's coming on It's coming on essence the basics without it, you make it allow me to make this child like a nature rhythm you have it or you don't that's a fallacy. i'm in them every sprouting tree every child of peace every cloud and sea you see with your eyes to see destruction and demise corruption that's in the right. skies from this fucking enterprise now i'm sucked into your lives through rust so not as muscles but percussion to provide for me as a guide y'all can see me now because you don't see with your eye you perceive with your mind that's the inner so i'ma stick Around with us and be a mentor Bust a few rounds, so motherfuckers Remember what the thought is I brought all this so you can survive When law is lawless right here. Feeling sensations that you thought was dead No squealing, remember that It's all in your head I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm new socks Not for long The future is coming out I ain't happy, I'm feeling glad in a bag I'm useless And I follow my future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on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 ja, dat waren de Gorilla's in uh, de single Clint Eastwood uh, trouwens. Daarvoor uh, Forner en Gold S.I.S. We gaan nu uh, het hebben over een heel mooi initiatief van uh, sportservice en de gemeente. Het gaat over shorts of zo. Ja, Zandvoort verwelkomt namelijk shorts Sportief. De gemeente Zandvoort en team sportservice slaan de handen in één met shorts Sportief en shorts Creatief. Dit zijn namelijk de boegbeelden van het gelijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject dat na de zomer van start gaat. In ruim 120 gemeentes in Nederland heeft de Shorts-formule zich al bewezen. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om op een laagdrempelige... en vaak gratis manier kennis te maken met de sportverenigingen... en cultuurinstellingen in Zandvoort. Dansen, hockey, basketbal, turnen en boksen. Dankzij Shorts Sportief kunnen basisschoolleerlingen in Zandvoort... vanaf dit schooljaar vrijblijvend ontdekken welke sport het beste bij ze past. Ook kunnen ze hun creatieve talenten leren kennen, maar dan met Shorts Creatief... Aan zijn hand kunnen kinderen zich namelijk inschrijven voor onder andere proeflessen tekenen, schilderen, koken en muziek maken. Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn een initiatief van de gemeente Zandvoort... in samenwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders. Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen kennis kunnen maken met de sport en cultuur. Sjors maakt het voor basisschoolleerlingen mogelijk om het veelzijdige aanbod... aan sport- en cultuuractiviteiten in onze gemeente te ontdekken... zonder dat ze daarbij meteen ergens lid van hoeven te worden. Proeflessen en activiteiten aanmelden. Het aanbod wordt aan het begin van het schooljaar gepresenteerd... in het zogenaamde Sjors-boekje... dat leerlingen van groep 1 tot en met 8 van alle basisscholen in Zandvoort ontvangen. Om de kinderen een zo veelzijdig mogelijk aanbod te bieden... roepen we sportverenigingen en cultuurinstellingen op om zich bij dit mooie project aan te sluiten. Al dus Duco Boukes van Team Sportservice Zandvoort. Op de website www.noordhollandactief.nl www.noordhollandactief.nl kunnen aanbieders hun proeflessen en activiteiten heel eenvoudig aanmelden. Ik zou zeggen, doen! Zo is het inderdaad een heel mooi project van Sportservice en de gemeente Zandvoort... Sjors sportief en Sjors creatief, ja. Een mooie team bij elkaar met uiteraard heel veel activiteiten voor de kinderen hier in Zandvoort. En we gaan alweer nou bijna op naar het nieuws en weer van 4 uur, maar we kunnen er nog twee draaien. Waaronder deze van 9.9, een lekkere disco klassieke. Here is all of me for all of you. zo gingen we nog even terug naar de jaren tachtig met 9.9 uh, en uh, all of me for all of you. We gaan eens even kijken naar uh, de Q3, want die is daar uh, momenteel gaande in een uh, bewolkt uh, Monaco. En uh, hoe staat het er uh, met uh, Max voor in Q3? We hebben nog maar een paar minuten te gaan, hè Albert-Jan? Ja, nou, Max ging uh, in het begin van Q3 uh, meteen de baan op en zette de snelste tijd neer in 1, 10 en nog iets... Maar daar kwam uh, op een gegeven moment uh, later uh, Verstappen dus weer terug de pits in. Uh, na die snelle ronde, uh, later werd hij toch ingehaald door uh, Jean Leclerc. Ik moet zeggen, de Ferrari's doen het uh, boven uh, verwachting goed. Want op de vierde plek zien we Sainz staan. Die is nu momenteel zijn outlef bezig. Uh, Verstappen is ook weer uh, uit de pits gegaan voor zijn tweede uh, run tijdens uh, Q3. Met nog 3 minuten 30 te gaan, wordt het nu wel even spannend. Leclerc is nu ook de pits aan het uitrijden. Dus die kan ook nog één snelle lap neerzetten. Uh, ze rijden allemaal weer op de rode band. Dat is ze ook in Q2 trouwens. En die, die rode band in Q2 is, is, belang, is, is doorslaggevend voor de slots. Klopt, dan ga je Vanor ook op uh, rood starten. Goed. Dus uh, vooralsnog, uh, ja, uh, bot als drie. En uh, dan moet ik lang, heel lang zoeken voordat ik Hamilton tegenkom. Want die staat, ik durf bijna niet te zeggen, op een zevende plek op dit moment. Is ook met zijn outlet bezig. En, maar ja, als ik dat zeg, dan zal je zien dat Hamilton toch nog even een knopje vindt... en uh, de zaak nog even weer recht zet. Maar vooralsnog, Leclerc, snelst in Q3, twee verstappen, drie Bottas en vier, Sainz. En uiteraard straks meer in het derde uur, zo rond kwart over vier in de Pits Reports. Het is Zonfestivaldag in Rotterdam. 22 mei 2021. En Edcilia is hier. Nederland was cool en kil. En dan vooral het weer. De wind die lacht nooit stil. Mijn liefdesleven des te meer. Wat ik in jou overleef.